Al net Schut met het NOS Journaal. Na de Israëlische aanval op Beirut schiet Hezbollah vanavond raketten af op het noorden van Israël. Tientallen raketten zijn onderschept. Er zijn geen slachtoffers gemeld, maar er is wel veel schade. De spanningen tussen Israël en Hezbollah lopen nog verder op na de aanval van vanmiddag. Meerdere raketten kwamen neer in het zuiden van de hoofdstad Beirut. Volgens Israël was Hezbollah-leider Nasrallah het doelwit. Het is nog onduidelijk of hij is gedood. Bij de Israëlische aanval werden zeker vier woongebouwen geraakt. Er zijn zes doden gemeld, maar het dodental loopt waarschijnlijk nog op. In het Rotterdamse Erasmus is de dodelijke schietpartij daar herdacht. Morgen is het een jaar geleden dat Fuad El in het ziekenhuis een docent neerschoot... die later overleed. Ieder die dag schoot hij zijn buurvrouw en buurmeisje dood... en stichtte hij brand in zijn huis. Bij de herdenking in het ziekenhuis waren zo'n 100 mensen... Het Erasmus MC werkt aan een blijvende gedenkplek voor het drama. De film De Terugreis heeft de belangrijkste prijs gewonnen bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De tragicomische film van Jelle de Jonge werd uitgeroepen tot beste film. De meeste prijzen gingen in Utrecht naar Hardcore Never Dies. Die film over de grapperbeweging won vier beeldjes. De prijs voor beste hoofdrol was voor Leni Brederveld... voor haar acteerwerk in de terugreis. Het call voor de beste drama-serie ging naar de Joodse Raad. SC Heerenveen heeft ook aan zijn vierde duel dit seizoen geen punt overgehouden. De Vriezer verloren met 2-1 bij Herakles in Almelo... Die club had na de lange tijd weer een thuiszegen en klom naar de achtste plek in de Eredivisie. De winnende goal van Mario Engels viel pas in de slotfase. Heerenveen zakte naar de twaalfde plaats. Het weer, ook vannacht trekken er buien over. Het wordt niet kouder dan zeven graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af. Het dan maximaal dertien graden. Dit was het NOS Journaal.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 way into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 Flow oh. Op die eerste dag was ik zo verslap Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet wat Ja, porque sinceramente, dale recordarte Si tu no estás yes, la soledad, gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver En denk ik om je te vergeten Ik heb van dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al wonderen eens aan mij bezweken Dit maak om niet op als jij je niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo, Poquito. Pégate con dissimulo, que si mieto, te loquito Ik geef dat ik een bol verkloot Ik zocht hoeveel naar aandacht en ik was zo'n idioot Dat het leek alsof ik jou niet meer zag staan En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad kon sei, maar ik jou al hai Don't von der pijn Wat lon ik je zag op die eerste dag, was ik zo verzwacht Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe Ik zie Ik hoor je je want sinceramente, ik, ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eeuw aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Het ritme van. Zon. FM.